Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 57 Ook Gij, Brutus. Drie weken geleden zagen we dat Caesar bij Munda definitief de Burgeroorlog won en in triomf terugkeerde in Rome om daar de macht te grijpen. De Grote Oorlog was voorbij. In Rome voerde Caesar een aantal belangrijke hervormingen door en hij wist weer orde op zaken te stellen. Caesar deed dat, niet de Senaat of de Volksvergadering, en dat was belangrijk. Want het was men in Rome niet gewend. De triomftocht die Caesar hield toen hij terugkwam uit Afrika, dat was er eentje waar hij van Pompeius en Sulla bij verbleekte. Caesar hield namelijk niet één, niet twee, niet drie, maar vier triomftochten achter elkaar. De eerste was voor zijn overwinning op de Galliërs, waarbij hij ook verslagen veldheer Vercingetorix meebracht en hem liet executeren. De tweede triomf was voor zijn overwinning in Egypte tegen Ptolemaios. De derde was voor zijn niemendalletje tegen Pharnaces in Pontus. En de vierde voor de grote overwinning in Afrika. Niemand zag veel problemen met de eerste triomftocht. Wat Caesar had bereikt voor Rome was onzagwekkend en daarnaast was een Romein altijd wel in voor een feestje en een cadeautje uit de opbrengsten van de buit. De tweede en derde triomftocht waren ook geen onoverkomelijk probleem. Waar velen overvielen was de vierde. Het zal opgevangen zijn dat er geen triomftocht plaatsvond voor de indrukwekkende overwinning op Pompeius bij Pharsalus. Dat is omdat Romeinen niet stonden te springen op burgertwisten en al helemaal niet op het vieren van Romeinse doden. De vierde triomf was officieel ook niet voor de overwinning op Metellus Scipio en de zijnen, maar op Juba, die zich inderdaad tegen Caesar had gekeerd. In zijn parade nam Caesar allerlei blijken van de overheersing van Afrika mee. Talloze dieren werden meegevoerd om vervolgens geofferd of gebruikt in de theater te worden. Het volk werd op veel spektakel getrakteerd, maar Caesar maakte toen een fout. De overwinning was op Juba, maar Metellus en Cato maakten wel hun opwachting. Beide heren waren inmiddels dood, maar Caesar besloot beeltenissen van een vluchtende Metellus en een zelfmoordplegende Cato mee te nemen in zijn tocht. Dit zorgde voor onrust, want hoezeer Caesars retoriek van een rotta oligarchie ook wel landde bij de bevolking, was het Romeins om te juichen om de dood van Metellus, van Cato? Wat Caesar leek te vieren was niet zozeer het herstel van de republiek, maar het opruimen van zijn tegenstanders in de strijd naar alleenheerschappij. En laat dat bij de Romeinen nou heel gevoelig liggen. Waar het Caesar om te doen leek, was iets waarvan bij elke rechtgeaarde Romein de nekharen recht overeind zouden gaan staan: Koningschap. Bij het volk had Caesar het nog niet allemaal gebruikt. Want hij bracht wel de broodnodige stabiliteit en de gelegenheid tot verbetering van de omstandigheden die zijn kolonieplannen brachten. Binnen de Senaat was wel veel weerstand tegen de man die in sneltreinvaart de bevoegdheden van de Senaat afbrak. In de openbaarheid gaven de senatoren nog niet te veel rugbaarheid aan hun ongenoegen, maar onder de oppervlakte broeide er wat. In de openbaarheid vielen de senatoren zelfs over elkaar heen om Caesar meer en meer eer en macht te geven. Zo kreeg Caesar bij terugkomst uit Munda eerst een dankfeest van vijftig dagen. Mocht hij permanent de titel Liberator, bevrijder, voeren, en zelfs Imperator, zeker vierende generaal, compleet met triomfregalia en een laurierkrans. Daarnaast werd Caesar voor tien opvolgende termijnen benoemd als consul. En de enige hoeder van de Romeinse staatskats. Slechts enkele senatoren stemden tegen een aantal van de eerbewijzen, waaronder Gaius Cassius Longinus, die na de bakhof van Crassus bij Carai in aflevering 51 en de milde behandeling door Caesar naar Farsalus weer een belangrijke senator was. Cassius en de zijnen hadden moeite met de implicaties van Caesars positieverandering. Die ging namelijk zo ver dat er zelfs een cultus werd gestikt rondom Caesar. Caesar zelf werd niet vereerd, maar zijn mildheid. Marcus Antonius zelf. Werd de eerste priester. Hoewel sommige bronnen, met name Plutarchus, volhouden dat Caesar koning wilde worden, stelt Appianus dat dat absoluut niet het geval was. Voor ons is het moeilijk te beoordelen hoe Caesar er zelf over dacht, want hoewel we weten dat hij ook eerbewijzen afsloeg, weten we niet welke. Wat we wel zien is dat Caesars houding naar de republikeinse idealen veranderde. De man die zijn triomftocht liet schieten om consul te worden, en zelfs de man die de Rubicon overstak, plaatste zichzelf binnen een republikeins kader. De Caesar van Namunda was een alleenheerser in alles behalve naam. In naam kwam hij daar ook steeds dichterbij, zeker toen hij in 1946 door de Senaat werd aangesteld als dictator. Zijn ambtstermijn werd vastgesteld op één jaar, met direct negen van die termijnen erachteraan. Voor de komende tien jaar was Caesar de man die het voor het zeggen had in Rome, ook constitutioneel gezien. Marcus Lepidus was weer zijn paardenmeester en tweede man. Naast deze positie kreeg Caesar ook nog een nieuwe positie als hoeder van de publieke moraal. Caesar, de man over wie men tijdens de triomfen zong. dat de mensen hun dochter snel op moesten bergen. omdat de kalende vreemdganger eraan kwam. die man kreeg het voor het zeggen over de publieke moraal. Met zijn positie als de belangrijkste man in Rome. volgden meer en meer incidenten. waarin mensen om Caesar heen hem als koning aanspraken. Naar buiten toe verwees hij deze Stevens naar de prullenbak. maar boze tongen beweren dat het vooral was nadat bleek. dat de omstanders niet blij waren met de suggestie dat Caesar koning zou zijn. Zo kreeg Caesar op straat rex. Koning naar zijn hoofd geslingerd, waarop hij zou hebben gereageerd met een grapje. Hij was Caesar, niet Rex. Ze hadden hem waarschijnlijk met iemand anders verwaard. Een ander voorval was met iemand die standbeelden van Caesar in de stad tooide met kronen. Tijdens de Lubricadia-feesten kwam het nog dichterbij. Op aansturen van Marcus Antonius kwam iemand een kroon op Caesars hoofd zetten, tot ontsteltenis van de aanwezigen. Caesar wierp de kroon onmiddellijk af, waarna Antonius zelf de kroon nogmaals bij hem op het hoofd zette. Caesar nam het opnieuw af. Er is maar één koning in Rome en dat is Jupiter. Onder luid applaus gaf Caesar de kroon aan iemand om hem naar de Tempel van de Oppergod te brengen. De grond onder Caesar's voeten begon langzaam warmer te worden en hij ging op zoek naar nog een gelegenheid om zich te laten zien. Uiteindelijk was Caesar een generaal en eentje met een missie. Toen hij in Egypte zat, bezocht hij het graf van Alexander de Grote en Plutarchus schrijft dat Caesar het toen niet droog hield. Alexander was amper 30 jaar oud toen hij de wereld veroverde. Wat had Caesar hier al 50 er tegenin te brengen? Wat Caesar wilde was de wereld veroveren, niets meer en niets minder. De manier waarop Alexander onsterfelijkheid wist te bereiken, was door het veroveren van het Perzische Rijk. Zit een aantal jaar had Rome daar met de Parten, de toenmalige grote gecentraliseerde macht in de regio, waar Alexander ooit vocht, ook een vijand om te lijf te gaan. Crassus' desastreuze campagne uit aflevering 51 had daar wel voor gezorgd, en Caesar wist dat daar de echte eer te behalen was. Juist op het moment dat Caesar zijn plannen voor de Nieuwe Oorlog bekend maakte en troepen begon te recruteren, werd uit de Sibylijnse boeken een voorspelling opgerakeld. Tenminste, zo ging het gerucht. De Sibylijnse boeken hadden al sinds de laatste koning Tarquinius Superbus in zijn bezit kreeg, altijd met succes de toekomst kunnen voorspellen. Voor nu stond erin, de parten kunnen alleen door de Romeinen worden verslagen als zij worden geleid door een koning. Handig of onhandig voor Caesar, afhankelijk van hoe je daarnaar kijkt. Het hele koninggebeuren was nog steeds een brug te ver voor de Senaat. Maar in het begin van het jaar 44 stelde de Senaat Caesar toch nog even aan als dictator voor het leven. Samen met weer een hele berg eerbewijzen. Zo mocht Caesar zich tooien in de rode laarzen van de koningen van Alba Longa, waar hij van meende af te stammen. In de Senaat kreeg hij een gouden troon tussen de stoelen van de consuls. Dus op welke manier Caesar geen koning was, begon onduidelijk te worden. Terwijl Caesar bezig was met een van zijn bouwprojecten op het Forum en met architecten in conclave was kwam de hele senatoriale stoet weer aan om de grote leider te verwittigen van Werenberg eerbewijzen. Caesar stond echter niet op van zijn stoel om de verzamelde senatoren te groeten, iets dat velen in de Senaat tegen de haren instreek. Wie dacht Caesar eigenlijk wel niet dat hij was? Meer en meer kwamen plannen naar voren om iets te doen aan het probleem Caesar, om de man van kant te maken. Het feit dat de veldtocht naar Partië gepland stond voor de 18e van maart, betekende dat de vijanden nog maar een beperkte tijd hadden om iets op touw te zetten, en dat er geen kans meer was om te falen. Caesar kreeg wel hier en daar mee dat er wat speelde. En op een gegeven moment kreeg hij de namen van zijn twee protégés, Marcus Antonius en Publius Cornelius Dolabella, door. Zij zouden een moordplan aan het beramen zijn. Toen hij deze geruchten vernam, zou hij hebben gezegd: Het zijn niet de dikke en langharige mannen waar ik me zorgen om maak, maar de schillen en bleke mannetjes. Een van die bleke mannetjes was Cassius. Cassius had zich na Carai achter Pompeius geschaard en tegen Caesar gestreden bij Pharsalus. Na de nederlaag probeerde hij nog onrust te stoken in de regio. Toen Caesar daar orde op zaken kwam stellen, toonde hij zijn mildheid naar Cassius en stelde hem in staat zijn politieke carrière weer op te pakken. Hoewel dat op zichzelf prettig was, had Cassius ook de gedachte die Cato vorige aflevering niet kon Het is fundamenteel fout als één man in de positie was om mensen te vergeven op die manier. Ook weinig kleur op de wangen had een man die veel dichter bij Caesar stond. We hebben gezien dat Caesar na Farsalus lang op zoek was naar Marcus Junius Brutus, de zoon van Caesars geliefde Servilia Caipionis. Toen Caesar bekend maakte dat hij naar Partië zou vertrekken, stelde hij alvast de magistraten voor het komende jaar aan, en dit jaar zouden Brutus en Cassius beiden als praetor dienen. De meest aanzienlijke positie van praetor, die van stadspraetor, viel in handen van Brutus. Caesar zou gezegd hebben dat Cassius misschien wel bekwamer geacht zou kunnen worden, maar dat hij niet om Brutus heen kon. Brutus was niet alleen afstammeling van Servilia, maar ook van de beroemde Lucius Junius Brutus, de grote Brutus, die de revolutie tegen Tarquinius Superbus leidde. Brutus zat in een geslacht van koningsverdrijvers en vrijheidsstrijders. En daar was hij zich ten volle van bewust. Iedereen bleek zich ervan bewust te zijn, want tegenstanders van Caesar zetten Brutus meer en meer onder druk om hier ook het heft in handen te nemen en af te rekenen met Caesar. Door de hele stad stonden standbeelden van Lucius Brutus. Vaker en vaker verschenen er boodschappen aan zijn afstammeling op de voetstukken: Brutus, ben je dood? Brutus, slaap je? Brutus, ben je veranderd? Deze boodschappen raakten Brutus in zijn eergevoel. Hij was toch de afstammeling van de Brutus die de koningen verdreef. In zijn aderen stroomde hetzelfde vrijstlievende bloed. Brutus realiseerde zich dat hij een keuze moest maken. Hierdoor werd hij vatbaar toen Cassius hem uitnodigde om leiding te geven aan een aanstaande moordaanslag. Deze stond gepland voor de senaatsbijeenkomst op de Idus van Maart, 15 maart 44. Het was belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende senatoren in het complot zaten, maar dat er niemand zou gaan praten. Daarnaast was het nodig om de omvang van de onderneming scherp te krijgen. Caesar zou worden gedood. Maar wat zou er moeten gebeuren met zijn bondgenoten, in het bijzonder met Marcus Antonius? Een aantal samenzweerders stelde voor om ook hem van kant te maken. Brutus greep in. Voor hem, het geweten van de samenzwering, was het van cruciaal belang dat alleen de koning diende te worden gedood. Want anders zou het lijken op een machtsgreep. En daar was de republiek ook niet bij gebaat. Dit was het. Caesar ging eraan en verder niemand. Alleen zo konden ze hun morele positie als beschermers van de republiek handhaven, meende Brutus. Inmiddels was de Ides van maart bijna aangebroken en gebeurde er van alles waar Caesar en zijn vrouw zich ongemakkelijk bij voelden. Een waarzegger waarschuwde Caesar voor de dag. Calpurnia, Caesars vrouw, kreeg dromen over de dood van haar man en probeerde hem te overtuigen thuis te blijven toen de dag gekomen was. Caesar had die dag ook wat ziekjes en kreeg het niet voor elkaar om gunstige voortekenen uit offerdieren te trekken, omdat de arme beesten allemaal geen hart bleken te hebben. Hij stond op het punt bodens de deur uit te laten gaan om de verzamelde senaat weer naar buiten te sturen toen Decimus Brutus Caesar aansprak. De held van de strijd tegen de Venetië in aflevering 50 vertelde Caesar dat het de senatoren zou beledigen als Caesar weg zou blijven. Niet in de laatste plaats, omdat ze, drie dagen voor zijn vertrek naar Quartië, in overeenstemming met de Sibylijnse boeken hadden besloten, Caesar als koning aan te stellen voor alle Romeinse gebiedsdelen buiten Italië. Caesar besloot toch te gaan. Dat Decimus Brutus in het complot zat, was Caesar niet bekend. Onderweg naar het theater van Pompeius, waar de Senaat samenkwam, Kwam Caesar de waarzegger die hem had gewaarschuwd te tegen? Hij lachte omdat de Ides van Maart was gekomen en hem nog steeds niets was overkomen. De waarzeker zei: gekomen ja, maar nog niet voorbij gegaan. Iets later kwam een vriend langs met een briefje voor Caesar en de verzoek dit briefje onmiddellijk en alleen te lezen omdat het urgent was. Omdat Caesar constant werd aangesproken door iedereen, kwam hij er niet aan toe en nam het briefje mee het Senaatsgebouw in. In het Senaatsgebouw aangekomen ging Caesar zitten in zijn troon in afwachting van wat de senatoren nu weer aan petities en voorstellen hadden. De eerste petitie kwam van een senator genaamd Tullius Kimber, die een aantal prominente senatoren bij zich had. Kimber verzocht Caesar zijn verbannen broer terug te laten komen. Caesar weigerde. Toen Caesar dat deed, trok Kimber krachtig aan Caesars toga, waardoor zijn schouder en hals bloot kwamen te liggen. Op dat moment was de Publius Servilius Casca die als eerste met zijn donk toestak richting Caesars hals. Casca miste, maar gaf daarmee wel het signaal voor ongeveer dertig senatoren om op Caesar in te hakken. Terwijl Caesar met 23 meststeken om het leven werd gebracht, vielen de monden van de meeste senatoren open van verbijstering. Er wordt gezegd dat Caesar door de senaat was vermoord, maar uiteindelijk was er maar een klein deel van de senatoren die deelnamen aan de samenzwering. Terwijl Caesar aan de voeten van een standbeeld van Pompeius de Grote in elkaar stortte, zou hij Brutus hebben gezien, de man die hij als zoon beschouwde. Volgens Suetonius waren Caesar's laatste woorden: ook gij mijn zoon. Het beroemde: et tu ook gij Brutus, is hoogwaarschijnlijk door Shakespeare bedacht. Gaius Julius Caesar was dood, hij werd 55 jaar. Het feit dat hij in zo'n tien afleveringen een hoofdrol speelde, zegt veel over de gigantische rol die hij speelde in de Romeinse geschiedenis. Sterker nog, er zijn weinig historische figuren die bekender zijn bij het grote publiek dan deze man. Na een beginperiode als jurist en politicus wist hij de zaken naar zijn hand te zetten door grote gebieden te veroveren voor de Romeinen. Hij toonde hierin wel een probleem, Caesar was groter dan de staat. Bij Pompeius en Crassus wist hij het volledige politieke leven naar zijn hand te zetten. En toen Crassus wegviel en Pompeius en Caesar elkaar recht in de ogen keken, werd duidelijk dat de beide heren geen gelijke dulden. Hun eergevoel zorgde ervoor dat Romeinse legers tegen elkaar kwamen te staan en buurmannen elkaar doden in dienst van een individuele veldheer. Caesar en Pompeius waren misschien niet de laatste nagong aan de doodskist van de republiek, maar wel de belangrijkste. De andere kant is wel dat Caesar zeker niet het slechtste was waar de Romeinen door konden worden overheerst. Toen de burgerroller afgelopen was, heerste het sentiment, dat Rome er een stuk minder goed vanaf had kunnen komen, als iemand anders als winnaar uit de brokstukken zou opstaan. Caesar voerde zinvolle en productieve wetten door en leidde Rome met een competentie waar we bij de keizers nog met weemoed zullen terugdenken. Alleen, hij liet het misschien allemaal naar zijn hoofd stijgen, waardoor hij vijanden maakte, zelfs onder zijn loyaalste bondgenoten en vrienden. We zullen nooit weten hoe Rome eruit had gezien, als Caesar het toch een paar jaar had uitgehouden. Wat betreft de moordenaars of bevrijders, zoals ze zichzelf graag zagen. Brutus rende triomfantelijk het Senaatsgebouw aan, met bebloed zwaard, zoals zijn voorouder ook ooit deed. Zaak was nu om de situatie onder controle te krijgen. Marcus Antonius was ten tijde van de moord buiten het Senaat bezig gehouden door Decimus Brutus, maar hij en de zijnen liepen nog ergens rond. Wat zou het leeuwendeel van de Senaat doen met de veranderde situatie en wat doet het volk? Deze vragen laat ik even liggen, want de podcast gaat een tijdje in hiatus. Na deze pauze kijken we hoe de Romeinen reageren op de moord op Julius Caesar.